9 uur. 9 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oud-staatssecretaris van Financiën Frans Wekers denkt na over een terugkeer in de Tweede Kamer. De VVD-fractie bevestigt dat hij op een lijst staat, maar hij zou nog geen ja hebben gezegd. WNL-tv-programma Goedemorgen Nederland meldt dat Wekers de plaats inneemt van vertrekkend Kamerlid Bart De Liefde. Die gaat werken bij taxidienst Uber. Frans Wekers trad twee jaar geleden af als staatssecretaris van Financiën wegens problemen met uitbetaling van toeslagen. In Zimbabwe is vanwege de droogte de noodtoestand uitgeroepen. Door de aanhoudende droogte dreigt een hongersnood op grote delen van het platteland. Veel waterputten zijn drooggevallen en duizenden stuks vee zijn omgekomen. Volgens de Zimbabweanse regering heeft ruim een kwart van de bevolking voedselhulp nodig. Door de noodtoestand is het voor internationale organisaties makkelijker om hulp te bieden. De droogte wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Volgens de VN kunnen in heel zuidelijk Afrika 14 miljoen mensen met hongersnood te maken krijgen. Een politieonderzoek naar een man die wordt verdacht van drugshandel en moord is mogelijk gefrustreerd door een lek bij de politie. Volgens de krant BN De Stem wist de verdachte al een week van tevoren dat de politie invallen zou doen. Zo kreeg hij de kans bewijsmateriaal weg te werken voordat hij samen met andere verdachten werd gearresteerd. Advocaten van de verdachte houden er rekening mee dat politiemol Mark M. de informatie heeft gelekt. Mark M. werd in september gearresteerd. In Rotterdam-Noord is een man doodgeschoten. De schietpartij was vannacht rond drie uur in overschie. Bewoners hoorden schoten en zagen daarna enkele personen met een auto vluchten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de Rotterdamse politie nog niet zeggen. Het weer nog, bewolkt en wat regen. Vanmiddag droog en het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en droog en 10 graden. En zondag buien en veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan acht files, inclusief de N-wegen. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 6 kilometer. De rechterreishok is dicht. Er is een ongeluk gebeurd. Kost je 10 minuten extra. De andere kant op, dus richting Amsterdam, staat tussen Stroe en Hoevelaak. 3 kilometer op de A1. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen langzaam rijden tussen Haarnem-Zuid en Badhoeverdorp over 4 kilometer.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 When, when, when will you lay me an egg for my tea?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 mm <laughs>